Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. PVV-leider Wilders wil dat de asielwetten van minister Faber zonder wijzigingen worden ingevoerd. Ondanks de dikke onvoldoende van de Raad van State. Die organisatie geeft advies aan het kabinet over nieuwe wetten. Ze hebben gekeken naar de plannen waarmee minister Faber het asielbeleid strenger wil maken... en komen tot de conclusie dat de wetten niet gaan helpen. PVV-leider Wilders wil toch dat zijn minister snel met de plannen verder gaat. Vandaag en morgen is er in Parijs een grote internationale bijeenkomst over kunstmatige intelligentie. Veel hoge bobo's, zoals de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zijn erbij. En ook landen als de Verenigde Staten, China en Nederland zijn met een grote groep aanwezig. Er zijn heel veel snelle ontwikkelingen na elkaar, dus het is goed om, om daar met elkaar over te praten. En ik denk dat de thema's die voor deze summit gekozen zijn, dat die ook goed zijn. Dus met name over hoe kunnen we... AI op een goede, verantwoordelijke manier inzetten. En het is belangrijk om daar met elkaar over te spreken. Je hoorde een hoogleraar. Hij hoopt dat Nederland uiteindelijk met hulp van andere landen een eigen AI-fabriek kan bouwen. Amerikanen kunnen door een omweg toch weer TikTok downloaden. Drie weken geleden werd de app verboden in de VS. En mensen die de app al hadden gedownload kunnen hem gewoon blijven gebruiken. Maar de rest heeft pech, want hij is weggehaald uit de Google Play en de App Store. Nu kunnen Amerikanen met een Android-telefoon toch weer TikTok downloaden. Want de app is via een omweg beschikbaar gemaakt met een downloadlink op de website van TikTok. Op iPhones werkt dat niet. President Trump heeft gezegd dat hij TikTok wil redden. Hij probeert het verbod terug te draaien.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 Met deze single van RUM werd het even na twee uur. Zandvoort, een hele middag en leuk dat je erbij bent. Zandvoort uh, op zaterdag tot aan uh, vijf uur vanmiddag. En tegenover mij uh, zit uh, Benno. Goedemiddag, Benno. Ja, goeiemiddag, Rob. Goedemiddag, ja. Ik, met enige verbazing in mijn stem: van, wat doe ik hier eigenlijk? What, ja, wat doe je hier? <laughs> nou, nou, deze ja. plaat die we net draaiden van RUM is uh, 35 jaar oud. Elie, 35 jaar jong, hè? dat ja, kan ja, je ook word, zeggen. Uh, geef het een naam. En maar... uh, onze radio is vanaf uh, morgen ook uh, 35 jaar jong. Zo, dat is niet 35 tegelijk. jaar CFM, En dat is uh, 9 februari, hè, morgen? 9 februari, ja. ja dan en, zijn we jarig, officieel. Maar... Maar uh, wacht even, wat gebeurde er op die 9 februari? 9 februari werd uh, de stichting ZOO uh, opgericht. Ah. De Zandvoortse Omroeporganisatie. En hoe komt het dat jij dat nou 35 jaar nog steeds weet? Ja, nou ja, omdat ik erbij uh, uh, betrokken ben geweest. Uh. Jij hebt hier je handtekening gezet? Nou, dat niet. Ik zat uh, niet in het bestuur. Maar nou, ik uh, liep er een beetje, een beetje bij... Uh, bij, uh, bij, de, bij de groep, zeg maar. Ja, ja, de groep. Die wel naar de familie Huying, mijn uh, neef uh, Bas de Baar. Oh ja. En uh, Lennart Groots, niet te vergeten. Oké. Okay. Ook hij uh, was uh, echt uh, de eerste, de allereerste van de Zandvoortse omroeporganisatie. Zij vormden het allereerste bestuur, dus? Zeker, ja. ja. Nou, dat is leuk. Daar gaan we het uh, straks maar eens over hebben. Maar ja, uh, hier hoort eigenlijk Dolly te zitten. <laughs> ja, maar Dolly komt zo meteen. En Dolly komt wat later. Ja, ja. Dus, uh, dus uh, fijn dat je erbij bent. Nou, de studio is uh, versierd. Ja, ik heb even mijn strekoefeningen weer gedaan. En uh, alles is te zien op de, de webcam. De webcam. Die doet het ook weer. Zeker, cfm-live.nl uh, ja, ja, je kan het allemaal meekijken. Dus uh, deze middag gaan wij 35 jaar zetten. FM vieren. Er is wel uh, heel wat gebeurd in die 35 jaar hoor, Benno. Zo, ja, ik uh, toen je het erover had van de week, ik heb even natuurlijk zitten rekenen. Ik denk van die 35 jaar heb ik er toch 25 jaar uh, zeker uh, van mee mogen maken. Dus We hebben samen nog in de, in de watertoren uitgezonden. Ja, mooie tijd ook ja, in de dat, watertoren. Dat was ook dit programma, zondag ja. op zaterdag. Nou ja, als je nu vanuit de watertoren gaat uh, uitzenden, dan is het een beetje luchtig uh, programma, denk ik. Dus nou ja, die, dat onderste gedeelte... Dat, waar we, wat, waar dat we zit gaan. er nog natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Dat is, ik ga straks even kijken. Iedereen, dol die terug is, uh, of er is, dan uh, ga ik even wandelen. Zeker, ga even de studio betreden. Ja, ja, Misschien uh, staat de deur wel open uh, uh, dat je er zo in kan. Ja, dan, uh, nou ja, dan uh, doe ik daar vanuit wel een reportage. Helemaal goed. Nou ja, in ieder geval 35 jaar uh, ZFM uh, in Zandvoort. En dat betekent ook dat wij de muziek van uh, ongeveer 35 jaar geleden voor je gaan draaien. Ik heb al iets opgezocht die we destijds heel veel draaiden op de Zandvoorts Radio. En ook de volgende is daar een voorbeeld van. Gaat luisteren naar Belinda Carlow. Hier is Lieve Leidon. de stil van Belinda Carlisle en Riva Leiden. ZFM 35 jaar alweer in Zandvoort. Wanneer je al 35 jaar heel prettige radio verzorgt... dan heb je wel wat te vieren. Oh nee! ZFM is al 35 jaar actief voor je Zandvoort en omgeving. En daarom is het feest. Met extra feestelijke programma's natuurlijk. En we lopen al warm voor de volgende 35 jaar. Oh, wow! Vier 35 jaar ZFM Zandvoort met ons. En luister mee. ZFM Zandvoort is er al 35 jaar. Voor I. 35 jaar. ZFM Zandvoort. Hoort, zegt het voort. <totstuken> Allemaal zo rond 35 jaar geleden. Ook deze fantastische Springfield en in private. En dat doen wij, Benno, vanwege ons uh, jubileum. Ja. Om het zo maar even te zeggen. Wat zeg je, discotijd, hè? Ja, de, de... discotijd, ja. ja die jouw komt vijf... ook zo meteen. En een beetje rap, ook uh, een beetje rapachtig. Oh, oh oké. Okay. Dus uh, ja, maar... begin jaren negentig, Technotronic en uh, dat soort uh, muziek. Ah, oh, oké. Okay. Nou, ik heb liever dan disco. <laughs> maar uh, moet je horen, die, uh, die 35 jaar geleden, die oprichting, dat, uh, die familie uh, Huijings, zeg je? Ja, familie Huijing. En, uh... en Huijing, ja, ja. ja, ja. ja. Eh, maar... en Lennart, Haar... uh, Lennart Groot en uh, Bas de Baar later. Ja, Bas de Baar. Ja, die zaten in Haarlem. Wie? Die, die, Wie? die familie Huijing en uh, Lennart Groot, die kwamen uit Haarlem. Oké. Okay. En die, uh, ja, die wilden iets met uh, radio gaan doen. En die hebben ook uh, nog eventjes uh, radio Double Dutch gehad. Double Dutch? Double Dutch in oh. uh, Double Dutch. Grappig. En uh, in uh, Haarlem. En uh, ja, toen kwam uh, de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen. Maar was dat het vergunning uh, Double Dutch? Op, uh, Dubbel uh, huh? Dutch, was dat een kroeg of zo? Uh, geen idee oh, okay. eigenlijk, nee. Ja, ja. Maar goed, zij, zij wilde radio gaan maken, dat kon niet in Haarlem blijkbaar. Ja, En, dus en, en daar, in had, daar was... had je station Haarlem. Ja, en, en, en, en toen zagen ze, oh, er is een Zandvoort. Ja, we gaan nee. in Zandvoort uh, gaan we wat ja. opzetten. we ja, daar... gaan zoeken naar een relatie in Zandvoort ja. die daarbij kan helpen natuurlijk. En dat was Bas de Baar. En dat was uh, Bas de Baar. En ah. Bas kwam weer bij mij, omdat het mijn neef is... Ja. Dus, uh, zo en jij wat, uh, was in die, die tijd weer rond. Radio Piraat. Ja, met uh, Delta Radio waren wij, met uh, Edwin Keur en uh, ja, de anderen waren we daarmee uh, actief. Maar, uh, maar wisten jullie niet dat er een zendvergunning uh, uh, klaar lag uh, om het, zeg maar zelf uh, dat initiatief te nemen? Nee, ja, zo, nou ja. We waren wel betrokken bij dit verhaal natuurlijk. Dus we hadden zoiets van, uh, we gaan gewoon mee uh, in dit uh, verhaal. Ja, ja, ja. ja, ja, ja Dus ja, ja, ja. Uh, we gaan gewoon helpen om een uh, lokale radio mogelijk te maken. Hmm. Maar wat deed je dan, weet je? Want ik bedoel, je, als piraat leef je denk ik constant in een zekere spanning. Want uh, je kan uitgepeild worden en ja. wordt alles in beslag genomen. Maar nu uh, legaal, ja, dan, dan moeten toch uh, de handjes in de lucht van vreugde. Ja, zeker. Daar hadden we ook zeker geen moeite mee. En we hadden al een datum afgesproken trouwens. Dat we zouden stoppen met uitzenden met uh, Delta Radio. Oké. Okay. Want dan zouden we ons volledig gaan uh, concentreren op uh, het uh, meehelpen opzetten van uh, het uh, lokale radiostation. En is dat ook gebeurd? En, uh, ja, dat is wel gebeurd. Alleen, <laughs> alleen een week voordat uh, die datum uh, was, toen uh, kwam de radiocontroledienst uh, oh, okay. bij, Elf, Elf, bij Elf langs. En, dus toen was het sowieso ten einde. Dus, nou, dat is wel, uh, wel makkelijk en snel opgeruimd voor het je. Het was dus, heel snel opgeruimd. <laughs> ja, ja. spullen waren ook meegenomen. En dat, maar, ja, dat was wel een verhaal. Want uh, ja, dan wil je beginnen met uh, radio en dan heb je, heb je geen geld. Nee. En uh, ja, dan was je toch wel afhankelijk van de spullen die je ook al had met de piraat. Ja, ja, precies. Zo ook een uh, cassettewisselaar. Ja, ja. En die was uh, in beslag genomen. En een mengpaneel. En een mengpaneel. Nou ja, mengpaneel mochten we houden. Oh, <laughs> dus, uh, nee, de cassettewisselaar hadden ze uh, meegenomen. En toen zei ik dus uh, tegen Theo van Empelen, de man van de radiocontroledienst. Oh, die van, hem wel, uh, Ja, je dupeert een, uh, een opkomende op lokale radio nu doordat je dat ding meeneemt. Ja, ja. En nou, toen zei hij: Ja, dan moet je maar een brief naar de rechter sturen. Oh. En uh, dat, uh, dat je het voor de lokale radio terug uh, wil hebben. Nou, dat heb ik dus gedaan. <laughs> en wat vond meneer de rechter? En, uh, meneer de rechter vond eigenlijk wel dat hij terug moest voor de lokale radio. Oh, ja. Ja. Dus toen kwam uiteindelijk, kwam Theo van Empelen, kwam uh, op een gegeven moment zelf, op een bepaalde dag, bij mij thuis de cassettewisselaar weer terugbrengen. Nou, ja. en van Rob, hier heb je hem weer terug. Ja, okay. En alle cassettebandjes zaten er nog in. Uh, oh weet okay. je wel. Dus, ja, ja, ja, ja. ja. Oh, wat grappig allemaal. En, uh, en uh, de eerste, maar de Watertoren, dat was de eerste studio. De eerste locatie onderin uh, de Watertoren huurden Je, we van het uh, PWN, van het uh, waterbedrijf. Oh, oh, dat was met PWN uh, ja. de, de toren. Oh, niet, de en, uh, okay. Ja, dus uh, nou, daar hebben we uiteindelijk geregeld dat we onderin uh, konden gaan zitten met een studio. Ja. Nou, het was echt uh, een oud gebouw en er moest heel veel aan gebeuren. Maar we hebben het zo mooi mogelijk gemaakt en geprobeerd daar een studio uh, van te brouwen. Dus uh, ja, daar waren we even mee bezig. Nou, daarover straks veel meer. Oh, leuk. Maar eerst gaan we een uh, verzoekplaat draaien. Oh ja. Albedien uh, wilde deze horen. Nou, bij deze: hier is uh, Sniff in de Tears. En de driver Seat. De eerste single uit 1990, beginjaar van ZFM. 9 februari 1990 in de Kamer van Koophandel ingeschreven. De Stichting Zandvoortse Omroeporganisatie. Wow. Wij zeiden altijd de Stichting Dierentuin. De ja, zo. Ik moet eerlijk zeggen, dacht ik in het begin ook toen ja. ik hier kwam werken. Ja. Hey Dolly! Do hey Dolly. Hey Dolly. Ja, goeie hey, is het allemaal geluk met de hey, auto? Ja, Jij ja, ja, moest uh, even een auto staat... ophalen, maar hij is uh, ter plekke. Hij is ter plekke, jazeker. ja, zeker. Ja, ja, ja, Ja, het heeft uh, wat voeten in de aarde gehad, maar ik ben er. Zeker. Nou ja, ja, lieve lieve van... luisteraars ook allemaal. Hoi, hoi, hoi. Wat hai, leuk hai, dat jullie hai, afgestemd hai. hebben op onze feestelijke uitzending. Zo so, so is ja. het. Hoor eens even dat enthousiasme van uh, Dolly. Ja, natuurlijk. Leuk je, leuk je weer te horen. Weet ben je Benno? nog tien jaar terug? ja. Wat een feest was dat! Wat een 25, ja. 25 uur 25, lang moesten we ja. er tegenaan met een feestneus op. En een uh, mooi, mooi feestje op het strand natuurlijk ja, met 25 bij, uh, jaar. Ja, ja Ruud bent was er. Ja. Oh, ja. Oh, ja, geweldig. Ja, ja, ja, wat ja, ja, een ja, ja. feest was dat! En uh, ja. vijf jaar daarvoor hebben we natuurlijk ook zo'n uh, prachtig feest gehad uh, ja. met 20 uh, jaar. Dus uh, er wordt dat uh, wat gevierd. Uh, ja. Daar was je net weer niet bij. Nee, nou, dat was, was ook lekker op het strand. Toen werkte ik nee, take, nog gewoon. take 5 was het. Uh, leuk, toen. leuk. Ja. En nu zitten we in de studio. En nu ja. zitten we in de studio. Ja, de, maar ja, we hebben hè, nog we hebben we een binnen. heel jaar hoor, dus... Uh, oh ja, er kan nog van oh, alles gebeuren. Er kan nog van ja, alles gebeuren. Het is ook zo is een feestelijk jaar, dus, vandaag, uh, vandaag is de dag. Vandaag is de dag, uh, nou ja, eigenlijk morgen. Maar uh, hm. morgen hebben we geen uh, programma, dus... Uh, althans, geen Zandvoort op zaterdag, dus... Nee. Uh, het ja. is vandaag, uh, Dolly. Zo is dat. Zeker. Is dat. Nou, jij hebt al wat uh, voor je staan. Dus uh, dan kunnen we dat eerst wel even doen, uh, toch? Uh... Lijkt nou. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Want het is half drie geweest. Hier is uh, Dolly Temperik met het weer voor de komende dagen. Ja, we gaan eens kijken wat Rico Schreuder ons uh, allemaal gaat beloven. Er zijn wolkenvelden vandaag. Maar in de middag gaat ook de zon af en toe doorbreken. En het blijft over het algemeen droog. En er waait een meest matige zuidoostenwind en de temperatuur gaat stijgen naar zo'n 8 graden. Kijken we naar morgen, 9 februari. De zon schijnt geregeld en het is droog. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind en het wordt opnieuw 8 graden. Nou, de bewolking overheerst op maandag 10 februari. En, maar dan is er wel een kleine kans op wat gespetter. Maar over het algemeen is het droog. Er waait een matige noordoostenwind. De temperatuur gaat wel iets dalen met 3 graden naar 5. En daarmee is het dus weer wat kouder. Dinsdag, periode met zon en droog. Er waait een matige oostenwind en we gaan weer wat zakken naar 4 graden. Gaan we naar uh, het vriespunt? Ik heb geen idee, ja, ik, ik lees kouder. gewoon door. Ja, hè? Mm. Uit, als ik maar lang genoeg blijf lezen, komen we er wel <lacht> <elke> een <keer. lacht> Zakjes even door. Waar waren we gebleven? Moesdag hey, toch? Ja, moesdag. En weer zon? met kerst. Hoe is dat? Ja. <laughs> dat ga ik zo voor je opzoeken. Okay. Ja, in de, in de Enkhuizer Almanak. Oh ja ja ja, jaar, ja, ja, ja. en dat klopt altijd. Oh ja? Okay. Ja, zeker. Vroeger zo. hadden de strandwachters allemaal een Enkhuizer Almanak. Oh, ja? En, ja, die werd ook trouw gelezen en daar werd ook echt op geanticipeerd. Zo. Echt waar. Ja, dat is wel belangrijk als er een stormtje uitbreekt, op uh, opsteekt. Ja, die komt altijd weer op met verrassing, hè? Ja. ja. <laughs> je weet het ook, hè, allemaal uh, gaat het gebeuren. Maar de woensdag... Maraguin. Ja, de woensdag. Jullie zitten allemaal nieuwsgierig te wachten thuis ja, natuurlijk, ja, in de auto. Oh, ja. Maar, maar, maar, dan gaat de zon geregeld schijnen. Heerlijk. Oh. Maar ja, ook weer wat wolkenvelden. En later op de dag is er zelfs een bui mogelijk. Er waait weer een matige Noordoostenwind. En 4 graden. Donderdag een mix van zon en wolken. Het blijft droog. Er, er waait een zwakke Noordoostenwind. Ik had net zo goed allemaal aanhalingstekentjes kunnen opnoemen, hè? Temperatuur stijgt naar ongeveer 3 graden. Zie je, we zakken. Maar, maar, maar. Vrijdag 14. Ja, Valentijnsdag. ja Valentijnsdag. dag. Oh. En, oh, het is zo'n bijzondere dag. Want wie hebben er uitzending op vrijdag 4 februari? 14 februari? Oh, de ladies. Oe, de ladies. Ja. De ladies, ja. Ja, geen ja. rust aan de kust. Nee, even geen rust aan de kust. En het wordt een liefdevolle uitzending. Dat kan ik je nu al belopen. De zon schijnt geregeld dan en het is droog. Kijk, dat is onze mazzelweer. En de temperatuur stijgt naar een graad of vijf. Nou, dat was dan uh, de weersvoorspelling volgens Rico Schreuder. En u kunt hem nalezen op regioweer.wordpress.com. Dankjewel, .com. Tolietin Pierik. Dag, ja, ja, ja, meneer Harms. Jij ja, ja, hebt ja, waar we waren met het verhaal over CFM en de historie. Ja, inderdaad, we waren bij de... De watertoren. De watertoren, de watertoren oh, die gingen ja. we verbouwen met z'n allen. Ja, daar, in ieder geval de, de begane grond van de watertoren. En Rob, dan, je hebt er, om radio te maken, heb je altijd mensen nodig. Dat is uh, natuurlijk het voornaamste. Maar wat net zo belangrijk is, is eigenlijk apparatuur. Apparatuur, ja En met zeker. name zendapparatuur. Want dan, je kan zoveel roepen in een studio wat je wil. Maar als je het niet uit kan zenden, dan hoort niemand je. En dan uh, je maar, luisteraars. Uh, en dat ja, is wel belangrijk. Heel, precies, ja. de, en, maar uh, hadden jullie bijvoorbeeld de antenne, uh, ook al het centrapparatuur in die watertoren en de antenne op diezelfde toren? Dat stond allemaal boven op het dak uh, van uh, de watertoren. Ja, dat was zo makkelijk ja, ja, ja. natuurlijk. Hè? Dus, dus. Oh, ja, en door, de oude, hoog dakje door de oude liftschacht, uh, zeg maar, van de, de boodschappenlift, uh, zeg maar. Wat is dat dan? Lift in uit het restaurantgedeelte. Ja. Want dat was toen ook uh, nog gewoon, natuurlijk. Was dat toch gewoon open? Was gewoon open. Oké. Okay. Dus uh, ja, dan kon je lekker uh, genieten van het uh, mooie uitzicht uh, over heel Zandvoort. Ja. En een uh, bakje koffie nemen. Maar dat deden ook eigenlijk bijna al die mensen, hè, weet je wel. Heel mm. veel, ja. Dan gingen bent. ze dan even een bakje koffie doen yeah, boven in ja, de watertoren. Ja, ja. Drie uur lang genieten van het uh, uitzicht. Eén bakje koffie nemen. Ja. de tafel bezet houden. <laughs> zodat er uh, niemand anders meer uh, bij komt. Heerlijk voor die ja, Dus, uh, dus uh, inderdaad, uh, de, de eigenaar van dat restaurant was daar zo blij mee. Ja, ja, ja. En hij zegt, Noor. ja, dan moet ik die lift ook nog betalen. Die kosten van ja. de stroom natuurlijk en ja, dergelijke. Ja, dus, uh, ja, ja. Nee, dat was uh, niet uh, lucratief om, uh, over, uh, om uh, de... daar een... Uh, restaurant te hebben, was hij niet zo uh, blij mee. Maar scherp, hij was wel maar. blij met jullie, dat je dus je al een antenne kon plaatsen. Nou ja, dan had hij een beetje beweging. Hij zag ons oh. ook uh, steeds uh, door het restaurant heen hobbellen. Ja. Daar was hij natuurlijk ook niet heel blij mee, als ze dat ja. uh, continu deden. Maar er was altijd wel weer even wat te doen bij de zender natuurlijk. Okay, maar dus, maar je ging geen biertje bij hem halen, want uh, had hij dat niet? Afloop lekker eten? Nee, nee, nee, nee. Nee, had nee, hij nee, geen speciaal nee. radiominuutje? Nee, jammer genoeg niet. Ja, dat zou ik dan weer gedaan hebben, hè? Ja, voor precies. weinig dan, hè? Ja, weet je ja nou precies, nou, ja. Met, uh, met reductie, ja. Nou, want we hadden dus... Uh, je begint erover, maar we hadden natuurlijk uh, uh, race-uitzendingen uh, gehad op de A-evenementen in... Uh, uh, veel, uh, vele jaren geleden. En dan hadden we inderdaad bij. Uh, hoort je dat café ook alweer? En, uh, bij de kerkplein daar. Um, die wat, wat erboven lag. Ja, dat is een hele goede. Ja, okay. Ook ook. Bestaat ook niet meer, uh, maar er was dan een caféetje. Dan konden ja. wij uh, gratis eten. En, uh, maar goed, hij werd rijk van de bierinname. En, ja. Uh, ja, ja, ja, die, die was dus rijkelijk, hè? De bierinname. Uh, uh, ja, Een ja, beetje nou, extra uh, zout aan de maaltijd toevoegen. Uh, ja, dat wil uh, het wel. Uh, oh, wat gebeurt uh, er? Ja, dat is uh, Freddie uit elkaar geklapt. Oh. Oh. Oh, <laughs> oh, nou, nou, nou bestaan we vijf jaar. <laughs> ja. dat dus. de drie is net ontploft. <laughs> <L> <laughs> ja, ah, nee, ah. dat kan je allemaal nakijken. Op de webcam zie je alleen een vijf hangen. En dan weet je, weet je hoe het komt uh, naar die klap. Uh. Niet zo hard blazen, Fred. Maar je, hard jij zit, blazen. Zit, al, zit al helemaal bij die race-uitzendingen. Maar uh, ja, die watertoren moesten natuurlijk uh, nog helemaal verbouwd worden. Voordat we daar uh, in konden, Maar ja, daar waren jullie wel trendsetters. Daar waren we flink mee bezig. Want hij wordt nu maar, ook weer verbouwd. Ja, ja, precies. Ja. <laughs> Gewoon helemaal slopen en opnieuw beginnen. Maar zover gingen jullie niet. Dus nee, Gelukkig een heel team van uh, goede klussers ook. Uh, Niels Paardenkoper en uh, ja, Dirk van Duin en... Uh Ikzelf, zelf heb ook nog altijd een en ander. Ja, niet te veel hoor, want eigenlijk heb ik twee linkerhandjes Maar uh, okay. <laughs> ik deed mijn best uh, af en toe even wat schilderen en zo. Uh... Oh, dat jij was degene die boven koffie ging drinken. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja maar even nee, naar boven Nee, Nee, ik was wel altijd <laughs> bezig. Want ja. ik vond wel, je moet het met z'n allen doen en ja, uh, proberen en toch uh, de er boel daar op iets te bouwen. Wat je kan doen. Precies. ja. Zo is het. Nee, ik, niet, ik zal niet alle verhalen vertellen. Want, uh, <laughs> maar we werd zal wel ik toch... Wel nou, een... nou, waarom nou niet? Ja, nee. Ja, ja, dat, dat maakt het is, nou nee, juist... Nee. Heeft hij leuke dingen gehad? Ja, ja. Dat ja, ja. ja, ja, doe, doe, doe ik maar niet. Zeg erop, maar <laughs> er werd wel bijna dag en nacht geleefd, geloof ik. Hè, in, die, in die studio in water. Ja, en uh, er moest ook, want we hadden geen uh, geld voor een verzekering. Oh. En er stond oh. natuurlijk die apparatuur die we oh, gekocht hadden met... De obligaties, dus we leenden geld voor een lange periode. Ja. Bij heel veel mensen, hè, ouders van uh, meestal, ja. de familie Huiing, heel veel geld uh, erin uh, gestopt. En uh, ja, langlopende lening, een obligatielening, uh, zeg maar. En daar konden we dan die apparatuur van kopen, maar we hadden geen geld voor de verzekering. Nee. Dus er moest geslapen worden in die studio, s'nachts, nou... Voor de bewaking. Voor de bewaking, tot twee uur s'nachts hadden we gewoon een live uh, programma, hè, twee uur s'nachts. En vanaf zeven uur s ochtends weer een uh, live uh, programma. Zo. Maar voor die vijf uur moest er wel uh, geslapen worden in de, in de studio, uh, zeg maar... Nou, er was Wat? zeker een van die twee ja. nachten voor zijn rekening namen. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En het was echt een spookomgeving, hoor. Je hoorde ja, altijd een deur ja. klapperen. Ja, ja, ja. ja en die, ik denk dat die wind ook, dat als er wind stond, dat je die, die wind, ook al ja. door de kant worden gaan. Het was gaan. echt eng om hmm. daarin te slapen, hoor. Ja, ja. Maar ja, weet, voor die tijd was het eigenlijk niet zo heel gek. Want eigenlijk alle strandwachters sliepen ook gewoon op het strand, oh, ja? hè? Okay, okay. Ja, ja, ja. ja. Ja, je moest s'nachts. je denk bewaken, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dus uh, nou ja, voor de bewaking en dat uh, ja. wisselen we een beetje af. Maar meestal was ik wel de pineut, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, maar jij was niet handig. De anderen hadden opgebouwd en jij moest slapen. Daar ja gaat ja, hij ja, ja, nog klagen ja, over. Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, breng je het zo. Nou, dat dankjewel, was jouw taak. Dan, Dank je wel weer. Uh, dat was snouker, nou ook niet. dat zijn bedoeling. jij woorden, Rob. Nee, ik heb genoeg gedaan, hoor. Oh. Daar, uh, dus. Uh, Oh, zeker weten. Nou, we gaan, we gaan maar weer op plaat draaien. Ja. En dan gaan we naar ja. Piet Pijper voor de wedstrijd van vandaag. Hij ah, ja. nou, door ja. tegen SV Zandpoort. Bericht deze. Piet. Vanille IJs. Precies. IJs. IJs. IJs. IJs IJs Baby. Ook weer een plaat uit IJs, IJs. 1990. All right, stop.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 To the point, to the point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon, burning 'em. You're not quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hot hat with a souped-up tempo. I'm on a roll. It's time to go solo, rollin'. In my 5.0, with the rag top down so my hair can't blow. The girl on standby, waiting just to say hi. Did, Did you stop? stop? No, I just drove by, I kept on. But someone to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next stop. The block was dead, yo, so I continue to A1A Beachfront Avenue. Girls were hot, women less than bikinis rockman lovers driving like bikinis jealous Cause i'm out getting mine shade with the cage and vanilla with the nine for the jumps on the wall the chumps acting ill because they're full of egg balls gunshots ranged out like a bell i grabbed my nine all i heard was shells falling on the concrete real fast jumped in my car slammed on the gas bumper the bumper the avenue's packed i'm trying to get away before the jack does jack release on the scene you know what i mean They passed me up, confronted all the dope fiends. If there was a problem, yo, yo. I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. Nice, nice.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 Vanille IJs hoor je op de Zandvoortse Radio, al 35 jaar de Zandvoortse Radio. En IJs, uh, IJs, baby. We gaan naar IJmuiden toe, naar Piet Pijper, want uh, de wedstrijd van vanmiddag... Goedemiddag, Piet. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, we spelen vandaag tegen IJmuiden. En volgens mij was dat altijd wel een, een, een ja, bepaalde, bepaalde uh, zeg maar concurrentiesfeer tussen IJmuiden... En uh, Zandvoort, is dat nog steeds? Ja, het is, het is altijd een redelijk uh, ge, ge, geladen wedstrijd, om te zeggen. Meestal ook met veel inzet en uh, met heel veel... veel Passie wordt er gespeeld. En uh, Amuiden uh, beschikt dan, aan, even ter illustratie, die beschikt over een prachtig mooi, nieuw kunstgrasveld, waarvan je zou zeggen dat is veld 1. Maar zij hebben daarnaast hebben ze een grasveld, dat is veld 2, want op een grasveld vinden zij zich beter kunnen voetballen door, door hun wijze van spelen, inzet en uh, passie en uh, dat soort gedoe. Dus uh, dat is inderdaad een geladen wedstrijd. Dat zijn inmiddels. Uh, nice begonnen, een kwartiertje begonnen op dat grasveld. Het bijzondere van de Muid is dit nu ook nog, dat zeg maar de trainer van de Muid is Ralph Blom en Ralph Blom die maakte vorig jaar deel uit van de technische staf van SP Zandvoort. Dus dat is ook nog een beetje bijzonder. En uh, we zijn nogmaals, we zijn een kwartier bezig, we hebben een aantal al vandaag. In ieder geval Karsten uh, Vries die is ziek, die is er helemaal niet bij en uh, ze naaits nice van Karstien en... Uh, onze, onze, hoe heet die, de laatste man, die is uh, geschorst nog, ik zoek me zo op zijn naam, niet Dani Kirchhoff, die is geschorst, dus die doet ook niet mee. En voor de rest uh, zit op de bank dan uh, onze vriend de spits, Louis zit op de bank en Christine zit op de bank, dus we kunnen straks ook nog wel wisselen om uh, meteen veel zwakker te worden. We zijn inmiddels een kwartiertje bezig, we zijn over, uh, met wat aanvallen, link over allebei de kanten begonnen. En ik uh, heb ja, een paar corners geweest, maar nog niet echt de doelrijpe kansen. Dus uh, dit, dit over en weer. En uh, ja, het kan alle kanten, alle opdracht is zo. Dat Heijmuiden heeft na 13 wedstrijden 19 punten. En voort heeft er inmiddels 10 na de prachtige overwinning van vorige week. Ja, ben je een beetje bijgekomen van die wedstrijd? Wat? Aan ja, we zijn bijgekomen. Ongelooflijk, hè? De Cantina had goed gedraaid, dus dat betekent dat er een overwinning is... dat het de sfeer ook ten goede, na afloop van de wedstrijd. En eigenlijk moeten we proberen dit voor te zetten, want we hebben de punten hard nodig. Dus 0-0 uh, nog na een kwartier. Zeker, een beetje gelijk dus middel, op, hè, als middel, je jou begrijpt. Middel, acht, ik jou begrijp. Hij ga gelijk op, 18 minuten, nu op wacht even. Op corner van Amuiden, alle handjes gaan omhoog tegenwoordig als je met een corner doet. Dat is ook nieuw. Daar komt hij dan, even mee nog. En hij, oeh, hij komt wel heel hoog, maar geen hoog ver... En ja, wordt geduwd vrije trap voor Zandvoort. Dus deze avond gaat voorbij. Na 20 minuten 0 0 en we gaan terug en ik hoor, hoor jullie straks of ik hou je op de hoogte Rob. Dankjewel Piet. En tot zometeen Piet Pijper vanuit uh, IJmuiden 0. -0. No I live my life today. I wouldn't change a single thing.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 Uit de beginperiode van uh, deze radio-omroep uh, CFM. 35 jaar dus vanaf morgen. Hè? Dus vandaar dat we er uh, vandaag uh, extra aandacht aan besteden. Lisa Stensfield, hoorde je met James. Ja, ik onderbrak je net even van uh, toen jij begon over uh, ja, de... de... Verslagen rondom het circuit en de, de race-evenementen, Benno. Ja. Want dat hebben we natuurlijk ook uh, uitgebreid gedaan uh, in die afgelopen 35 jaar. Ja, zeker. Uh, ik kwam uh, als. Uh, uh, nou, niet op mezelf op de borst te slaan, maar wat mij. Ik kwam dus van Harlem uh, 105 af naar Zandvoort. En, uh, en ik was de eerste autosportverslaggever. Dat verbaasde mij toen zo, daarom weet ik het nog. Uh, want ik dacht, hoe, hoe kan dat nou? De, een, een, uh, deze badplaats die, die moet toch een autosportverslaggever hebben? Nou, die, en die was er niet? En die was er gewoon niet. En ik heb mijn eerste verslag gedaan. Ik dacht bij uh, Kees van Amstel, uh, in, uh, live in de uitzending. Um, nou ja, en dat is toen een beetje uit de hand gelopen. Dat wij dus uh, tijdens het A-evenement al hele uitzenddagen hadden vanaf het circuit. En het leukste was altijd natuurlijk uh, de afterparty uh, na de uitzenddag. Maar het waren hele leuke dagen. We stonden daar, denk ik, wel met een club van 10, 15 man. Met technici natuurlijk, uh, presentatoren, verslaggevers. En uh, vaak bij uh, Blekenmolen, die had daar nog een. Uh, yo, ja, ik... kijk uit, hè? Ja. Noemt, uh... ja, dat hij was... luistert mee, hè? Ja, hij Do Dolly zit daar maar te kijken, maar ja, hij luistert mee. Uh, ja, ik heb het ooit een patat-tent genoemd. Ja, nee, niet doen. En dat was, ja, dat was tegen het cerebeen, maar... Uh, ja, dat is geen aardige opmerking. Nou ja, ik vond er niks mis mee. Ja, hij, oh. hij verkocht ook patat. Als het dus, was goede patat was. Ja, was een lekkere patat. We wil ook nog Maar goed, we begonnen daar nou altijd met een lekker kopje koffie. En uh, bier hebben we nooit gedronken, maar... Uh, dat, nee, dat mocht niet, hè? Dus, uh... Oh, dat mocht niet, nee, Druk aan het werk. Natuurlijk. Ja, we waren oh, aan het oh, druk aan het werk. Ja, als je klaar was, dan uh, mocht je één biertje nemen. Ja. Wat als, als verslaggever? Als verslaggever. Ja. Huh? ja. Maar hij had toch, volgens mij had hij ook geen tappen. Wij wilden natuurlijk ja. wel tap. Ja, uh, geen houtflesjes. Uh, ja. Dat klopt. Ja. En uh, nou ja, dat eerste biertje wat wij dronken tijdens het allereerste afterparty, dat weet ik dan nog goed. Dat was. Uh, uh, op het Gasthuisplein eh, om de wapenverzand te worden. Eh, en daar werden we eerst weggestuurd... want we kwamen daar natuurlijk met tien man... en we wilden ook wat eten. En dat kon niet, eh, want de zaak zat vol. Eh, en het was heel mooi weer. Dus we konden buiten wel wat drinken. Eh, nou, toen zijn we een hele dorp door geweest... en nergens konden we terecht. Terug naar het Gasthuisplein, Dan maar eerst even een biertje drinken. En, eh, en toen zaten we zo gezellig... Eh, te drinken... Uh, dat we ook mochten blijven eten. Nou ja, het is allemaal verjaard. Dat mocht blijkbaar uh, uh, niet buiten eten of zo. Nu wel, huh? hè? Ja, dat weet ik ook niet. Maar eerst kon het, en mocht het allemaal niet... En, uh toen we genoeg bier hadden besteld, toen mocht het wel. Dus uh, dat waren ze heel flexibel in, in dat soort regels uh, Zeker. En we kwamen dan, uh, ja, net een uh, hartje hot, erover bij uh, de HEMA. De Bierburg. De ja, Bierburg, ja, precies. Ja. En dat wordt... Oh, uh, dat bedoelde je met daarboven. Daarboven, ja, de, de ah, Bierburg. Ja. ja, goed zo, Rob. Jij hebt goed geheugen. En nou ja, dat werd uiteindelijk onze stamkroeg uh, voor dit soort zaken. Zeker weten. Nou ja, volgende yeah. oh, uur gaan we uiteraard uh, lekker verder praten over uh, 35 ah, jaar. zie je wel. Er is busy. nog even één platen Tot aan Het nieuws. Deze van de Candyman. Het is een van een de een is een I is The candy man, sweet nothing's hugging and tugging and rubbing, loving it all, having a ball. All y'all girlies next to me, talking sex to me. We can't do that yet, but I bet we'll chill. Candyman, tell them the truth. We'll still end up knocking the boots. Ooh boy, I love you so, never ever ever gonna let you go. Once I get my hands on you. At each, at every show, there's this groupie. Artist knows what she wants to do to me. She knows my name, knows every rap routine. But how'd she get in my limousine? Don't act a fool, don't drool, I'm just a performer. I was cool, but the room got warmer. Norma cornered me in. Her and a friend named Lynn. Then they checked me into the holiday Inn. I didn't let them win, said my pockets was bend. She blew me a kiss. I knew she wasn't new to this. I didn't want to, but the devil made me do it. Till the TikTok, yeah, don't stop. We knock boots till 6 o'clock as we lay, lay, all night long, and early in the morning she sang this song Ooh boy, I love you so, never ever ever gonna let you go Once I get my hands on you Ooh boy, I love you so, never ever ever gonna let you go I hope you feel the same way too Girl, I do, I don't know what